zegt het volgende. Daarom zal ik u hieraan blijven herinneren. Hoewel u dit alles wel weet en gegrondvest bent in de waarheid die u hebt leren kennen. Halleluja. Petrus zegt hier: "Luister, ik wil jullie blijven herinneren. Dit is de laatste brief van Petrus en hij staat bijna aan het punt om, um, om dood te gaan voor de evangelie. En hij, hij zegt, ik wil een paar dingen jullie herinneren. Ook al weet ik dat jullie het al weten. En ik wil vandaag praten over dat wij allemaal moeten telkens herinnerd worden. En er is kracht in herinnering. Het um, christelijke kalender bestaat op veel feesten die telkens ons herinnert over wat is gebeurd met Jezus. We hebben kerst, de geboorte van Jezus. We hebben Pasen toen Jezus um, werd gekruist aan de kruis. En het herinnert aan ons, maar ook aan de wereld, dat God iets heeft gedaan voor ons. Dat God kwam om ons te redden. Herinnering. En de wereld wordt telkens herinnerd dat Jezus is gekomen om de hele wereld te redden. Amen. Er is kracht in herinnering. Nou, als we naar het Oude Testament gaan, dan zien we vaak dat God dingen doet om de mensen te laten herinneren. En zoiets so, so kunnen we lezen ook in nummerie hoofdstuk 9, vers 5. Um, ik lees, ik uh, ga veel versen gebruiken, dus wees klaar voor. <laughs> um, maar ik heb alles al gezet, zodat jullie um, gewoon lekker kunnen lezen van hier. En niet hoeven te zoeken, want sommige mensen duurt het half uur om, om vers te zoeken. En zo vierden ze op de veertiende dag van de eerste maand in de avondschemmer, avondschemmer in de Sinaï-woestijn, het Pesah-feest ze vieren het precies zoals de Heer het Mozes geboden had. Dus hier zien we God. God haalt de volk uit Egypte en hij begint bepaalde feesten te zetten, zodat ze moeten vieren, zodat ze telkens worden herinnerd. Wat God heeft gedaan voor hun, hun leven. Zodat ze telkens worden herinnerd. Want hey, er is iets gedaan voor ons. God heeft iets gedaan voor ons. In het verleden. Halleluja. En dat telkens zie je in de oude testament. Je ziet hoe God praat door middel van de profeten. En hij zegt, luister, ik ben de God die jullie uit Egypte hebt gehaald. En als je de Oude Testament leest, je ziet zo vaak dat God komt en hij herinnert de volk van, ik ben het. Ik ben de persoon, ik ben degene die jullie uit, het, uit Egypte hebben gehaald. Waarom hebben jullie andere goden? Waarom aanbidden jullie andere goden? Ik ben het. Ik wil jullie herinneren, herinneren wat ik heb gedaan voor jullie. En dat zie je telkens in het Oude Testament, dat God zijn volk blijft herinneren. Hij blijft herinneren. Halleluja. Maar niet alleen in het Oude Testament. Ook in het Nieuwe Testament blijft God zijn volk herinneren. In Galaten, 1, in Galaten 1, vers 6 tot en met 9, zegt hij, het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen. En dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd. Er is geen ander evangelie. Er zijn alleen maar mensen die in u in de verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik heb u verkondigd hebt, al was ik het zelf of een engel uit de hemel vervloekt is hij. Ik heb het al eerder gezegd... en zeg het nu opnieuw. Wanneer iemand u iets verkondigt... dat in strijd is met wat u hebt ontvangen... vervloekt... is hij. Hier zegt Paulus... wat is gebeurd met jullie ge, uh, gelaten? Jullie hebben veranderd van richting. Waarom zijn ze veranderd van richting? Want er komen mensen met nieuwe dingen... Nee, het moet zo, nee, het is zo, het is zo. Het evangelie is niet alleen door de geest, maar je moet ook dingen doen. Je moet de redding, um, moet je ook uh, volgens de wet gaan leven. En hij zegt, wat is gebeurd met jullie? En hij zegt hier, de evangelie is een herinnering. Als iemand komt met iets anders, vervloekt is hij. Want er is niks anders. Ik wil jullie laten weten dat het niks anders is. Halleluja. Er is niks anders. En tegenwoordig worden men heel snel gemot, heel emotioneel. Als ze zien mensen die de evangelie verdraaien of iets, iets nieuws brengen. Ik heb iets nieuws voor jullie vandaag. En dan iedereen, wow, wat is het? Wat is het? ja. Een engel die kwam naar mij en die zei dit en dit en dit. Wat zegt Paulus hier? Als een engel komt naar jou en iets zegt dat niet klopt met de Bijbel, vervloekt zij. hij. Er is niets nieuws. De Bijbel blijft ons herinneren. Er is kracht in herinnering. En als iemand zegt, oh de preek was saai vandaag. Het was, ik, ik wist het al. Alles wat gepredikt wordt... Wist ik al. Ja, daarom was het een herinnering. Amen. Of niet? Ja. Want vaak komen mensen thuis, ja, ja, weet je, het was, dit was goed, maar de preek was, ja, alles, weet ik al. Duh, het was een herinnering. Ja. Dat wil niet zeggen dat je dit, Petrus zei, ik weet dat jullie het al weten. Maar ik, ik, ik herinner het jullie toch. Halleluja. Want er is kracht in herinnering. Want heel vaak kunnen we in de val vallen van, ik moet telkens iets nieuws, telkens iets nieuws. En we worden dan misleid naar dingen te gaan doen die niet klopt. Met wat God van ons leven wil. Halleluja. Hoeveel zeggen komen we hier voor iets nieuws? Hoeveel zeggen komen we voor een herinnering? Ja. <laughs> Halleluja. God is goed. Laten we gaan naar Deuteronomie 8, vers 2. Zeg, denk aan de tocht die de Heer uw God... U door de woestijn heeft laten maken 40 jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen. Om te ontdekken wat er in uw hart leefde. Gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. Hij zegt hier, denk aan de tocht. Dus herinner telkens hoe de tocht was. Hoe de reis was vanuit Egypte naar de beloofde land. God blijft zijn volk zeggen, jullie moeten herinneren. Jullie moeten telkens herinneren. En we moeten oppassen dat we de Bijbel niet um, vergeestelijken of te geestelijk maken. En dat we proberen elke keer nieuwe dingen eruit halen die niet klopt met de bedoeling van de Bijbel. Want men wil niet herinnerd worden. Ze willen altijd iets nieuws. En ze gaan telkens naar de Bijbel om iets nieuws, iets nieuws. En soms wil God gewoon jou laten herinneren wat hij heeft al gezegd. Amen? Ik durf zelfs te zeggen dat heel vaak, of meestal, wil hij jou alleen maar herinneren. Hé, hey, je mag niet stelen. Hé, hey, je mag geen overspel plegen. Het is gewoon een herinnering. Je weet het al, toch? Of ja, het doel is dat je het al weet. Maar, hij herinnert je telkens weer. Dit wil ik van jou, dit wil ik niet van jou. Een herinnering. De, in het Nieuw Testament zien we ook de avondmaal is een herinnering. Dit is om te herinneren wat Jezus voor ons heeft gedaan. Als je doopt, dan blijft de doop in jouw leven als een herinnering dat je één dag hebt besloten om alles achteruit te, te laten en naar Jezus toe te richten en opnieuw te beginnen. Een herinnering. Amen. Hoeveel hebben die herinneringen in hun leven? Amen. Als je nog niet hebt ge bent gedoopt, ik uh, moedig jou om dat te doen. Het is... Echt een mooie herinnering. <laughs> Halleluja. En we, we moeten herinneren niet... Um, um, zeg maar, niet door elkaar halen met onderwijzen. Want herinneren is niet onderwijzen. En heel vaak komt er problemen, want... We, we denken dat we altijd onderwezen moeten worden... terwijl soms moeten we gewoon herinnerd worden. En de Bijbel is heel vaak herinnering... van wat God voor ons leven wil. En niet altijd onderwijzen. Het is gewoon herinnering. En veel problemen ontstaan... want wij denken dat we moeten altijd onderwezen worden... maar soms wil God gewoon herinneren. Een van de vijand van herinnering is hoogmoedigheid trots want als iemand mij iets moet herinneren dan voel ik van ja ik weet het al waarom kom je dat zeggen tegen mij ik weet het al toch je trots komt naar buiten je hoeft me niet te zeggen ik weet het al of niet Hoogmoed. Nee, ik weet het. Ik, je, je hoeft mij niks te zeggen. Ik weet het al. En dat is nummer, uh, nummer één vijand van herinnering. Of we denken van die persoon weet het, weet het al. Ik ga niks meer zeggen. Zijn probleem. Haar probleem. Ze weet het al. Ze weet het al dat niet mag, Ik ga niks meer herinneren. Ik ga niet meer zeggen. Ze gaat spelen met het vuur. Ja, het is haar probleem. Ik ga niks herinneren. Dat is hoogmoed. Want je denkt van ja. Ha. Zij weet het al. Trots. Zij moet het weten. Amen. En dat is een vijand van herinnering. Stel je voor dat God zo dacht. Oh. Hij weet het al. Hij gaat niet meer zondigen. Nee, hij weet het al. Nee, nee, eh, eh, oh, oh, ja, sorry, pech. <laughs> ik dacht dat je het weet, wist, of, uh, ja. Nee, we moeten elkaar blijven herinneren. Want we allemaal hier, wij allemaal, hebben de neiging om te vergeten. Of niet? Of ben ik alleen, dat, uh, misschien, nee. Uh, we hebben allemaal de neiging om te vergeten. En daarom is het heel belangrijk dat we blijven dingen herinneren in ons leven. We blijven dingen herinneren. Toen ik vanuit Den Haag hier naartoe kwam, ik reed in de snelweg, de A4. En telkens zie ik een herinnering van een bord. Het is een heel rare bord. Het staat daar en op die bord staat 100. Ik weet niet waarom. Wat willen ze mij zeggen? Wat willen ze mij zeggen? Oh, je moet 100 rijden, broer. Ze willen mij herinneren dat ik 100, maximaal 100, maximaal 100 mag rijden. Het is wel vervelend voor mij, want telkens zie ik dezelfde bord. Maar ze willen me herinneren. En soms staat een, een ander bord, dezelfde bord, staat eronder herhaling. Je mag alleen vijf of je mag alleen 100. Want wij, als we gaan rijden, vooral mijn vrouw, die heeft de neiging om te vergeten dat het alleen maar 100 mag. En vandaag was, ze ging ze inhalen en zo. En, en ik keek en het was 110 en dan 115. En ik dacht van, uh, hier is 100 hè. Herinnering. Ze vonden het niet leuk. Oh, ik zou ook niet leuk vinden als iemand mij herinnert aan de snelheid, maar we worden herinnerd, want we hebben de neiging om te vergeten. Toen, uh, ja, ik ben jammer voor mijn vrouw vandaag, want ik moest nog een voorbeeld gebruiken met haar. <laughs> Toen ze net haar rijbewijs um, gehaald had, ging ze rijden en ze rijdt prima. Maar er was altijd één probleem. Ze doet de licht niet aan. Het is s avonds en ze begint te rijden en de licht is uit. En ik zeg, um, alsjeblieft de licht aan, Lina. En ze doet de licht aan. En elke keer, elke keer. En één avond ging ze mij naar de... naar Hollandspoor brengen, want ik moest uh, gaan reizen. En zij bracht me daar met het kind en, en toen was ik uitgestapen... En ze doet de auto aan en de licht is uit. En het was in de avond. En zij zei zo, doei, doei. En, en mijn dochter zo, doet zo. En ik doe zo, <laughs> leeg, leeg, leeg, leeg, leeg. Zij, leeg. <laughs> <laughs> <laughs> En zij, leeg. En mensen kijken naar mij wat, wat, en, en, en ze dachten, wat doet hij nou? Ik zeg licht, licht, licht aan. Herinneren. Ik heb er licht. Maar stel je voor dat ik dacht van, weet je wat? Ze, ze moeten het al weten. Ze moeten gewoon, ze moeten gewoon doen, weet je? Ik, ik ben het zat. Ik ga niet meer herinneren. Zouden ze vanuit daar tot en met de huis zonder licht rijden? En dat is heel gevaarlijk. Maar wij als mens moeten blijven herinnerd worden. En, en soms doen we dingen en God zit daar van boven van nee. Licht aan. Hij herinnert ons elke keer opnieuw wat we moeten doen. Halleluja. En soms onze kinderen zelfs herinneren ons wat wij moeten doen. Heel vaak als ik mijn dochter iets beloof, ze gaat me altijd herinneren. Ik weet niet waarom. Gebeurt bij jullie ook, anders. Ja? Je belooft een cadeau, ze gaat het herinneren. Je belooft een chocola, ze gaat het herinneren. Nou ja, je moet het gewoon accepteren dat je een chocola moet gaan kopen. Je blijft gewoon herinnerd worden. Je moet je vrienden telkens herinneren. Wat belangrijk is. Wat belangrijk is voor je le voor de leven. Voor de vriendschap. En heel veel problemen worden veroorzaakt door gebrek aan herinnering. Vooral in, in, in relaties. Voor, vooral in het, uh, in het huwelijk. De, de vrouw die zegt tegen de man. Um, het is... Uh, kan je alsjeblieft de vuilniszaak naar buiten brengen? Tweede week kan je alsjeblieft de vuilniszaak naar buiten brengen. Derde week. Kan je alsjeblieft de uh, vuilnis naar buiten brengen? En dan een tijdje wordt ze boos. Van kom op. Ik hoef het niet meer te zeggen. Hij moet het gewoon al weten. Maar voor wij, de mannen, dat, is, dat staat in nummer 128 van wat we moeten doen. Of niet? Het is voor ons niet een prioriteit, of, de, of voor mij dan, om de vuilniszaak naar buiten te brengen. Maar we moeten telkens herinnerd worden. Weet je waarom? Want haar prioriteit is niet jouw prioriteit. En de enige manier om jouw prioriteit bij hem naar voren te brengen, is door herinnering. En als je niet moe wordt met herinneren, dan kan je je huwelijk redden, dan gaat alles prima. Want elke keer ga je herinneren. Ik heb drie mensen nodig ik ga een voorbeeld geven. Drie, drie mannen, kom. Eén, twee. Kom jij hier staan? Jij hier? Oké, okay, ik ga een simpel voorbeeld uh, geven. Wat heel vaak gebeurt in ons leven. Uh, bijvoorbeeld de vrouw zegt tegen de man... Je moet de vuilnis naar buiten brengen. Dus dat staat hier. Maar dan, na nou een tijdje, komt dat uh, achter. En de vrouw die denkt van, oh hij weet het niet meer. Uh, je moet de vuilnis naar buiten uh, brengen. Oké. Okay. oh ja, klopt. En een tijdje. Want we hebben sowieso andere prioriteiten, voetbal, uh, tv, of wat dan ook, uh, sport. En uh, de vuilniszak is vol, en, en die vrouw die denkt van: je moet een naar daarbij brengen, en heel vaak is het zo ook met ons, met ons leven, want. Heel vaak zitten we komen we naar de kerk en dan horen we een preek die we heel vaak hebben gehoord. En die preek heeft als titel, je moet meer bidden. En dan ga je meer bidden. En dan een tijdje gaat voorbij en je hebt geen tijd meer om te bidden. Natuurlijk. Je bidt vijf minuten per dag. God, dank u wel voor het eten. Amen. En je komt naar de dienst en de voorganger zegt, broeders en zusters, ik wil jullie uh, vandaag heel hebben over bidden. Alweer? <lacht> en dan ga je weer denken van, oké, okay, ja, klopt, klopt. Ik moet meer gaan bidden, meer God gaan zoeken, meer dit en dat. En dan, ja, de tijd gaat voorbij, vakantie, dit en dat. Sommige mensen bidden niet op vakantie, dus Ja. Uh. <lacht> En dan kom je weer naar dienst. En dan een broeder zegt van. Hey, weet je, God heeft. Ik laat, zat de Bijbel te lezen. En ik denk, weet je. We moeten samen gaan bidden. En ik denk van nee. Man. Weer over gebed. Ik heb zo vaak over gebed gehoord. Maar oké. Okay, is goed. We gaan meer bidden. Dit en dat. En zo leven we ons leven lang. Herinneren en herinneren over wat God voor ons wil. Amen. Ja. Ik herinner dat um, een vrouw die kwam naar de, de voorganger en die zei, voorganger, ik weet niet wat ik moet doen met mijn man. En, en die, die zei van, waarom? Want hij zegt nooit dat, dat hij van mij houdt. En die voorganger zei van, hoe vaak hebben we hem gevraagd? En ze zei van, ik heb één of twee keer gevraagd. En wat zei hij toen? Hij zei, ja, ik hou van jou. En waarom blijf je niet vragen? Hij moet toch weten, hij moet zelf weten dat hij tegen mij moet zeggen dat hij van mij houdt. En hij zei, nee, blijf gewoon vragen. Hij gaat elke, elke keer dat je hem herinnert. Hij staat helemaal hierachter. En dan, oh ja, klopt. Schatje, ik hou van jou, weet je, kom hier. We moeten telkens herinnerd worden. Zelfs Jezus... zei tegen Petrus drie keer... Petrus, hou je van mij? En dan de tweede keer... Petrus, hou je van mij? Sommige vrouwen zijn meer heilig dan Jezus. Want zelfs Jezus ging drie keer vragen. En dan kwam hij weer... Jezus... Misschien was Peter van, come on. Derde keer, dezelfde vraag. Petrus, hou je van mij? Jezus, drie keer aan Petrus herinneren. En Petrus zei, ja Jezus, jij weet het. Ik hou van jou. En op een heel bizarre manier, of mysterieuze manier, zelfs God moet herinnerd worden. Ik weet niet waarom, want hij weet alles. Maar hij moet toch herinnerd worden. Gelezen Jesaja, 38 vers 3. Heer, ik smeek u. Neem toch in aanmerking dat ik me altijd oprecht en met heel mijn hart naar uw wil heb gericht. En steeds heb gedaan wat goed is in uw ogen. Daarbij stortte hij bittere tranen. Jezus, uh, God stuurde de profeet Isaiah naar Hiskia de koning, en zei, Skia, um, bereid je voor, want je gaat sterven. Het is, je tijd is gekomen. En, Jezaja ging weg, en toen ging, Skia dit gebed doen. En ze zei van, God, herinner mij, ik heb zoveel gehoord,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 Hij ging God herinneren. Maar God hoeft toch niet herinnerd te worden. Maar blijkbaar, op een heel mysterieuze manier, wil hij dat wij hem herinneren. En Jesaja die ging weg en... God sprak tegen Jezaja. Jezaja gaat terug naar de koning en zegt tegen hem: Ik heb je gebed gehoord. Ik ga je nog 15 jaar van leven geven. Halleluja. God wist hoe Hiskeer had geleefd. Maar hem moest toch blijkbaar herinnerd worden. En heel van die. Salmen en gebeden in de Bijbel zijn herinnering naar God toe. God, u die uw volk uit Egypte hebt gehaald, u kan ook ons nu redden. En, en de salmen en, de, en liederen die, die God herinneren van dingen, van beloftes. Hij hoeft toch niet herinnerd te worden. Maar hij wil toch herinnerd worden. En hij heeft iemand heel speciaal gestuurd om ons te herinneren. En dat staat in Romeinen 8, 16... De geest zelfs verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Elke keer, opnieuw, als we falen, als we denken dat we niet meer kunnen, als we denken dat we te ver zijn gegaan, de geest van God komt en verzekert ons en herinnert ons. Hé, hey, je bent kind van God. Halleluja. Een van de grootste taken van, van de heilige geest is ons te herinneren. Halleluja. Hey, je bent kind van God. Jij bent kind van God. Halleluja. God zelfs moet door ons herinnerd worden. Waarom kunnen we elkaar niet herinneren? Waar, waarom kun je je man niet herinneren? Of waarom kan je je vrouw niet herinneren? Of waarom kan je kinderen niet meer herinneren wat ze moeten doen? Nee, ik ben hem zat, ik ben haar zat. Nee, ik ga niet niks meer zeggen. Nee, het is genoeg geweest. Hij moet het zelf weten, zij moet zelf weten. Halleluja. Maar God zegt vandaag, hey jongens, meisjes, dames, heren. Zelfs ik wil herinnerd worden. Stop niet met herinneren. Stop niet met het opnieuw te herhalen van, hé, hey, dit is wat God wil. Als je kind de verkeerde kant op gaat, blijf herinneren. Blijf herinneren. Blijf herinneren. Als een vriend, een vriendin, een, een kind is de verkeerde kant op gaat, blijf herinneren. Want er is kracht in herinnering. De hele oude testament is het meeste gedeelte herinnering. God die komt terug en zegt, hé hey jongens, hé hey dames, hé, hey, kom op. Heren, dit is wat ik wil. Ik ben de enige God. Halleluja. Blijf herinneren. Laten we niet ons laten misleiden door hoogmoed. En denken dat we niet herinnerd moeten worden. Of denken dat wij anderen niet moeten gaan herinneren. Als je iemand ziet dat de verkeerde kant op gaat. Ga met het woord van God en herinner die persoon. Hé, hey, jij bent niet die persoon. Dit is niet voor jou. God heeft iets anders voor je leven. God wil iets anders met jou. Halleluja. En we gaan terug naar Petrus. Want Petrus zei, laten we terug gaan naar Petrus... Stuk 1 um, vers 12, 12 2 Petrus 1, 12. Daarom zal ik u hieraan blijven herinneren. Hoewel dit alles wel weet en gegrondvest ben in de waarheid... Die u, u hebt leren kennen. Hij wil blijven herinneren. Maar wat wil hij blijven herinneren? Laten we naar vers 5 gaan. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met. Deugdzaamheid. u, deugdzaamheid met kennis. Dus zes. Do -do -do. Het is wat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 Het is simpelweg wat Petrus wil blijven herinneren aan de gemeente. Luister. Blijf van elkaar lief, uh, lief hebben voor elkaar. Wees durgzaam. Wees gewoon iemand die de wil van God wil doen voor zijn leven. Halleluja. Hij, hij zegt, dit, zulke dingen ga ik blijven herinneren aan jullie. En zulke dingen moeten wij klaarstaan om te blijven luisteren. Halleluja. Wees niet hoogmoedig of trots en denk van, ik hoef niks meer te horen van dit. Blijf luisteren. Blijf herinneren aan jezelf dat zulke dingen zijn heel belangrijk. En dat die telkens opnieuw naar jou toe moeten komen, die woorden. Halleluja. En als je hier bent vanmiddag. En je hebt nog niet je leven gegeven aan Christus.